Marjet Krol met het NOS Journaal. Delen van het land hebben te maken met wateroverlast... door zware regen- en onweersbuien. Zo staan in Weert straten onder water. Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgegeven... vanwege zware buien, met op sommige plekken mogelijk tientallen millimeters neerslag. De politie heeft vannacht in Lelystad ingegrepen bij een illegale straatrace. Een groep van zo'n 100 auto's ging de snelweg A6 op en gedroeg zich daar alsof ze op een circuit zaten, zeggen agenten die er onopvallend bij waren. Sommige wagens reden meer dan 200 km per uur. Acht deelnemers zijn hun rijbewijs kwijt en er is een onbekend aantal boetes uitgedeeld. In een bos bij Hoofddorp zijn honderden feestgangers vannacht betrapt op een illegaal feest. Agenten vonden het verdacht dat er rond middernacht nog veel auto's op een parkeerterrein bij het bos stonden... De feestvierers hadden een geluidsinstallatie, een aggregaat voor stroom en flessen met lachgas bij zich. Maar ze moesten hun feest beëindigen. Het RIVM meldt vandaag twee nieuwe coronadoden en daarmee komt het dodental in Nederland op 6059. Zes coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. En er zijn 143 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Er is een bot uitgebracht op de HEMA... Het moederbedrijf van Blokker, de Mirage Retail Group... heeft donderdag een bod gedaan bij de schuldeisers van HEMA. De huidige HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn moet uiterlijk morgen... een lening van 50 miljoen euro aflossen. Meerdere partijen zouden belangstelling hebben voor de HEMA. Het weer nog, wolkenvelden, plaatselijk dus stevige regen- en onweersbuien...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 Dit was mijn uh, eerste single die ik uh, kocht bij uh, Radio Peters in de Haltestraat hier in uh, Zandvoort. David Bowie en This Is Not America. Het begin van uur 2 van uh, Zandvoort op zondag, een hele goede zondagmiddag. Ga je al verhuizen, Albert Jan, of niet? Moet ik de verhuisdozen al inpakken of uh, blijf je nog even? Nou, in ieder geval, ik blijf in ieder geval tot en met dinsdag. Oké, okay. nee, dan, dan is het goed. Als je, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, heel goed, snel. Wij begrijpen hem, wat ja. gaan we doen? Uh, nou, we gaan in ieder geval uh, tweede uur langzaam, maar zeker een be beetje richting onze reguliere programmering. Maar we blijven nog even een be beetje zijdelings uh, bij de politiek. Want uh, ja, Ben Zonneveld had het er ook al over. Er zijn de acht uh, het hete dossiers, uh, de belangrijke dossiers. Die liggen er volgens mij al een poosje. En een daarvan is natuurlijk ook de Watertorenplein en het Watertorengebeuren, die hoek. Dus daar gaan we over tweetal platen even in ieder geval u nog wel enigszins over informeren over de stand van zaken. En ja, verder nog, ja, ik kan het niet laten Rob, ik doe het toch. Dinsdag is er weer een commissievergadering. Ja. En dat gaat over de krocht, dat is ook zo'n heet hangijzer. En tot mijn verbazing lees ik op pagina 4 van het zesdelige stuk dat uh, uh, wij uh, al langere tijd verhuisplannen zouden hebben. Uh, ja, Aangezien jij al 30 jaar bij deze... Vijf... De, nou ja, het, Weet jij mij overviel het ook een beetje eigenlijk. Dus, Ik heb het ook gelezen. Maar... Dus, nee, daar gaan we straks nog eventjes, uh, eventjes uh, met z'n tweeën even over kokstover. Het schijnt met de krocht te maken te hebben. Maar in ieder geval... Uh, en dat... ook met, uh, met uh, dit gebouw natuurlijk. Ja, uiteindelijk ook met dit, uh, dit gebouw.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 Tussen 6 en 8 komen ze weer allemaal langs hè, op de Zandvoortse radio. De nieuwste hits, afgewisseld met uh, de lekkerste wat oudere platen in Zandvoort uh, Pakt Uit. Met uh, collega's uh, Thomas de Jong uh, en Patrick van Buringen uiteraard. En misschien deze ook wel. Een speciale remix die we ditmaal draaien van de single van The Weeknd. In Your Eyes, tezamen met Doja Cats. We gaan nog even een uh, lekkere klassieke voor je draaien. De radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort met de Tramps en Disco Inferno.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 worden de woningen en de openbare ruimte ontworpen. Het plan blijft binnen het bestemmingsplan... waardoor de bouw binnen afzienbare termijn kan beginnen. Dit is het resultaat van een samenwerking van alle betrokken partijen... bij het Watertorenplein. Te weten de Watertoren-CV, Springtij-architecten, de Blazen, de Bezen... AG-architecten en de gemeente Zandvoort uiteraard. Op het Watertorenplein worden woningen gerealiseerd... bestaande uit sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen... middeldure koopwoningen en koopwoningen in het hogere segment. Zo ontstaat een mooi divers woongebied op een markante locatie binnen het dorp. In en rondom de Watertoren worden mogelijk eveneens woningen gebouwd. Springt Architecten gaat hiervoor samen met de Watertoren Zandvoort-CV een plan uitwerken. Uit onderzoek blijkt dat de technische staat van de Watertoren voor woningbouw niet geschikt is... Bovendien is de Watertoren aangewezen als gemeentelijk monument. Er vinden gesprekken plaats met de Welstandscommissie, de, de gemeente en de ontwikkelaar... over de slechte staat van de Watertoren, de monumentale waarde en de mogelijkheid voor woningen. De gemeente hoopt ook bij de Watertoren op een spoedige start van de bouw. Als het plan voor de Watertorenplein klaar is, worden omwonenden en belanghebbenden hierover geïnformeerd... Er is gelegenheid om te reageren op het plan, eventuele wensen aan te geven en vragen kunnen stellen. We gaan in deze coronatijd op zoek naar een manier waarbij het de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen. Ook wordt u dan geïnformeerd over de voortgang van de voor, voor de realisatie van de woningen in en rondom de Watertoren. Hierna kan de ontwikkelaar Bad Zandvoort een omgevingsvergunning aanvragen die nodig is voor de bouw van de Watertorenplein. Omwonenden van het Watertorenplein en de Watertoren... hebben een bewonersbrief ontvangen. Als alles volgens planning verloopt... kan in 2021-2022 een start worden gemaakt met de bouw. Nou, geloof jij het? Goede vraag, zoek ik op. Okay. Denk er even over na, <laughs> dan hoor ik het zo meteen wel. Oké, okay. dat was het verhaal over het Watertorenplein. Het zou mooi zijn, inderdaad, als daar eindelijk wat ontwikkeld kan gaan worden. We houden het uiteraard voor je in de gaten hier bij CFM.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 6.30 And no one knows she'll be there, Holding hands Making all kinds of plans while would you plays play A favorite song? Me and Mrs. Mrs. Jones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 This is Jones. This is Jones. This is Jones. This is Jones. Got a, a thing going on. The same place, the same cafe, En we like we used to. We're gonna talk, it over, talk it over, Een moment van uh, rust op de uh, zondagmiddag bij uh, CFM. Met uh, Billy Paul en me en Mrs. Jones ik zat net even in de lijst van uh, de topplaten uit 2016. De meest gedraaide ZOS-platen uit 2016. En toen uh, kwam ik uh, deze tegen: Adam Lamberts en Coastown.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 ...al vele jaren het programma Zandvoort op zaterdag. Op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5 uur. En uh, ja, uit uh, de top 100 van uh, 2016... ...draaiden we de nummer 22. Dat was uh, Adam Lambert. En de Coastown... Ja, over Coast Town gesproken. Hoe gaat het uh, hier in, uh, in Soofdvoort, Oversjon? Uh, ja. nou, heb je nog wat te mopperen, of niet? Ja, <laughs> nou, te mopperen niet, maar oh, bedoel, okay. Nou ja, mopperen niet, maar ik bedoel wel iets wat mij een uh, beetje na aan het hakken ligt. Want ik heb hier voor me liggen namelijk het raadstuk. ja, dat is een officieel stuk, uh, voor een commissievergadering, volgende week dinsdag is. Dat, ja, hè? klopt. En, het uh, ik zal het onze luisteraars even uh, uh, voorlezen wat de kernboodschap is. Van, uh, het heeft natuurlijk alles te maken met uh, het theatergebouw De Krocht. Ook zo'n hot item naast het Watertorenplein. En de uh, kernboodschap van die commissievergadering is... in het raadsprogramma 2018-2022 wordt vermeld dat De Krocht toe is aan een opknapbeurt. Daarvoor zijn verschillende varianten mogelijk. En daar staan hieronder, die worden hier expliciet nog een keer vermeld. Het college stelt de raad voor te kiezen voor variant 3. Waarmee het uh, theater De Krocht een grote interne verbouwing zal ondergaan. Maar dat kunnen ze nou toch niet beslissen? Want ze hebben geen. Uh, ze kunnen het wel voorstellen, maar er kan geen besluit overgenomen worden, toch? Nee, volgens mij niet. Nee, want, er is, nee. want uh, de, de, het college is een... Maar het is een commissievergadering, ja, een commissievergadering toch? Ja. Een commissievergadering, klopt. Nou, als ik dan, dus dan, dan moet het nog naar de raad? Dan, dan ga ik toch even naar pagina 4. En dat zal ik u ook niet onderhouden. En de wens is om de krocht na uitbreiding te maken... tot een multifunctionele ruimte voor uiteenlopende kunstvormen... en culturele organisaties. Deze variant zorgt ervoor dat de krocht hiervoor geschikt wordt. Echter, er moet nog onderzocht worden... welke culturele instellingen gebruik kunnen gaan maken... en mogelijk kunnen verhuizen naar het theatergebouwde Krocht. De cultuurnota die in voorbereiding is... zal hier een uitspraak over moeten doen. Er is gedacht aan, en nou komt-ie... De omroep ZFM, die nu aan de tolweg is gevestigd. en toneelgroep Hildering, beide instellingen. Eh, eh, hebben in het verleden hun interesse kenbaar gemaakt voor een overplaatsing. Hun financiële armslag is echter beperkt. Tot zover. Nou ja, dat, op, zich, op zich klopt dat wel, maar ja. Het is niet meer dan een gedachte, natuurlijk. W dus. Wanneer zijn wij hierheen gegaan? Eh, uh, dat was in 16, 2016 ongeveer. Goed. Ja, een jaar of uh, vijf geleden. Nee, maar toen waren, toen waren wij er ook nog zijdelings zeker nu, bij betrokken. Toen hebben we dus een behoorlijk bedrag geleend van de gemeente... Uh, om uh, te verbouwen, want wij hebben het overgenomen van de Hildering... Uh, om het een, een studiowaardige uh, aankleding te kunnen gaan doen. Dat was een niet, niet onaanzienlijk bedrag dat we Nee, dat nog nee, hebben. nee, nee, klopt. En voor het laatste dat ik in dat wij daar in hadden, was eind 2017 of 2018, dan wil ik even afzien. Ik denk 2018. Uh, uh, Toen, draad... was Toen was het grootste uh, gedeelte ja. ja. En als je dan als dit leest en je dan denk ik van en je gaat weer verhuizen, dan ben je toch wel een beetje met kapitaalvernietiging bezig. Of zie ja, maar het kan ook te maken hebben met de plannen die natuurlijk voor uh, dit terrein inmiddels uh, ook uh, aanwezig zijn om hier woningen te gaan bouwen. Ja, maar daar wordt niet uh, in het raadstuk niet over gepraat. Nee, over... maar ik denk wel dat het daar zijdelings mee te maken heeft, Albert uh, Jan. Okay. Maar, het een hangt weer uh, samen met het ander. Dus... Maar, maar, maar kan jij je heugen dat we hebben aangegeven dat we nu weer willen gaan verhuizen? Mm, nee, dat niet. Nee, nee, nee, ja. nee, maar het is ook een gedachte hoor, denk ik. Ja, het is een voorstel. Ja. Nou, we zullen het op de voet volgen, meneer. Zo, zo is het. Maar uh, we kunnen nog niet live uh, erbij aanwezig zijn. Hè. Het is nog uh, per, uh, per video. Ja, ik denk het. Dat is helaas. Ik ben erg benieuwd. Nou, we wachten dan. We zullen het voor Dank je wel voor deze info. Trouwe luisteraars, nou volgen. Ja. We zitten hier goed, toch? Dat zeker. Plus Lormin, spittin' like wheezy, Foxy plus Lormin, boy like the Rams. scene, now that's Gordin. They don't understand the back talk I'm forming. When they think they top the queen, they start falling. World to my ass shots, I'm so cheeky, got him tryna pump.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 And it is <laughs> Zandvoort toch zijn best doet om nu door te gaan breken, al die uh, dan. Draaiden we de zin van Bill Medley en Jennifer Warns En I've had the time of my life. Jawel, ja, afgelopen week uh, weer interessante uh, uitzendingen geweest van het uh, programma voor Zandvoort en de regio met onder meer collega Jaap Koper. Klopt, want uh, bij Overveen heb je een hek en uh... Dat uh, moet dus herten verhinderen om over de zeeweg uh, te springen. Maar het hek is stuk. En uh, vandaar dat er die borden er ook nog staan. Wij steken zomaar over. Ja! Dat zal een direct gevolg zijn van het feit dat het hek uh, nog steeds uh, niet uh, gerepareerd is. En onze collega Jaap Koper had daarover een uh, gesprek met Willem van der Sloot, de hertenfluisteraar uit Zandvoort.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 En het gat waar jij bedoelt, dat was op de Zeeweg nummer 71. Ja, bij de hè? even daar voorbij. Nee, nee, bij Overveen, tegenover het Pannenkoekhuis. Oh daar, daar, daar! Er is een in- en uitgang van de boswachters over de duin in te komen. Ah, daar, dus vlakbij het bezoekerscentrum. Ja, nee, nee, verderop tegenover het Pannenkoekhuis op de Zeeweg. Ja, dat zeg ik, iets verderop. Ja, verderop. Nou, en daar heb je een ingang-uitgang voor de Boswachters. Mm -hmm. Dit dus is ook een camping mm -hmm. in 71 Die heb ik dus verschillende keren aangeschreven, video's mm -hmm. gestuurd. En hier is geen antwoord. En toen kreeg ik dus uh, half mij wel een antwoord, mm -hmm. voor de, na, na drie keer, eh, dat ik bij de PWN moest wezen. Mm -hmm. Eigenlijk wist ik dat wel, mm -hmm. maar hun hebben dat adres. Mm -hmm. Het is een ingang en uitgang voor de Boswachters. En was staat een groot bord bij de ingang. Mm -hmm. Hek sluiten, anders reden buiten. Ja. maar.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 Eh, eh, ja, Wacht even, voordat jij verder gaat, schiet daarmee eh, de provincie dan niet eh, zijn doel voorbij, door, de, door, door eh, zoveel miljoenen uit te geven aan een, uh, aan een uh, natuurbrug, en vervolgens uh, kunnen, uh, kunnen die herten toch uh, voorbij, uh, of, of wat dan ook, uh, gewoon uh, de weg opkomen omdat uh, het allemaal gatenkaas is, bij wijze van spreken. Nou ja, de natuurbrug is, is prachtig uh, gema gemaakt, ja. maar uh, overbodig is het geweest. Goed ja. hekwerk op de zeeweg, dat had veel beter geweest. Hmm.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 Graag gedaan. En bedankt. Oké. Okay. Dat was het uh, interview van uh, Jaap Koper inderdaad... Uh, met uh, Willem van der Sloot afgelopen maandag... bij Voorzandvoort en de regio. En ik denk dat Willem inderdaad wel een punt heeft uh, daar... met uh, in ieder geval die hekken moeten gerepareerd worden. We hebben een mooie natuurbruggen, maar... laten we nou even beginnen bij de basis, bij de hekken. Toch, Albert-Jan? Ja, ik krijg zo'n gevoel dat die Willem van der Sloot een soort donkey shot is. Ik bedoel, uh, hij heeft het altijd wel bij het rechte eind. Alleen... Uh... Voordat er dan wat gebeurt, uh, ben je weer een paar jaar verder. Ja, soms krijgt hij wel wat, uh, wat voor elkaar ja, hoor, bij de ja. instanties. Alleen het duurt inderdaad enorm lang. Ja. Maar ja, dat kennen we natuurlijk van heel veel andere dingen ook. Dus uh, ja, daar moeten we helaas mee leven, Albert-Jan. Ja. Zo is dat leven. <lacht> wij gaan weer lekker de muziek draaien. Zandvoort op zondag. Zandvoort, een hele En Leuk dat je luistert. Jumpin' ZFM op 30 jaar, de lokale radio van Zandvoort. Uh, Met uh, sinds een aantal jaren, nou volgens mij al eind jaren 90, uh, televisie erbij. ZFM Text TV, kanaal 40 Digitaal, via Ziggo, Daar blijf je ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Dat kan ook via de ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, dan kan je hem gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte. En je kan ook meteen uh, luisteren naar... Uh, naar de radio en hoor je Albert Jan die wat gaat vertellen over de toeristen. Wat? Ja, als je geen Duits spreekt in uh, Zandvoort. dan heb je echt een probleem. Wat? Ze zijn weer massaal dit weekend uh, naar Zandvoort toegekomen. Klopt, maar ook de he hele provincie. Want Noord-Holland wordt weer massaal gevonden door de Duitse toeristen. Hoewel de coronacrisis nog niet voorbij is. trekken Duitse toeristen massaal richting Noord-Holland. en natuurlijk ook naar Zandvoort. De telefoons bij de diverse VWV staan groot gloeiend. en in sommige. Steden hoor je bijna iedere hoek van de straat dan wel de Duitse taal. Dat blijkt uit de rotgang van onze collega's van NH Nieuws... die langs de toeristenbureaus in de provincie zijn gegaan. Normaal gesproken weten jaarlijks bijna 2 miljoen Duitse toeristen... de Nederlandse kust te vinden. En onze oosterburen moesten dit jaar even geduld hebben... maar nu de maatregelen weer zijn versoepeld lijkt ze niets, meer in de weg, uh, niets meer in de weg te staan. Ja, zo voelen ze zich ook. Ja, klopt. Ja, klopt. Maar alleen, zo loop je wel uh, voor, uh, voor de voeten. Aan het half meter is het aan het half centimeter. Gewoon, ja, dat, uh, dat is klaar met <laughs> Goed, onze collega's spraken met wat uh, Duitse toeristen. Het strand, een riesengroze strand. De hele omgeving is heel mooi. Dat is wie naar huis komt. komen. Bijna 2 miljoen Duitse toeristen weten jaarlijks onze kust te vinden ook Michael en Nicole uit Oberhausen. Al 30 jaar lang zijn zij vaste gasten in Egmond. Waar dat zo'n kleiner ort is, um, niet zo so hoog bebouwd. En ja, die mensen also, die zijn zeer net ja. en vriendelijk. Ja. Ja. We voelen ons hier einfach totaal ja. ja. ja. ja. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, zijn de toeristen weer van harte welkom. In het kustdorp zijn ze er helemaal op voorbereid. Er zijn borden met tips, voetjes voor de looprichting en extra openbare toiletten. Nein, ohne problemen kunnen die leute hier hinkommen. Ja, weil, weil halt äh, die notwendigen maßnahmen getroffen werden. Und äh, die Leute sich auch dran halten. Und von daher ist das alles kein Problem. Zusätzlich allerdings haben wir in Deutschland noch die maskenpflicht. Und das finden wir eigentlich gut, dass das in Holland nicht ist. Dat die mensen hier de afstand aanhouden. Het Egmontse strandleven en de toeristenstroom komt weer op gang. Ook de hotels zijn er klaar voor en merken dat in de boekingen. De reserveringen gaan goed. Ik moet wel zeggen, het is weer geredateerd. Zoals deze week wat minder weer in, in, in Nederland en uh, daardoor ook wat minder reserveringen. Maar Pinkster Hemelvaart uh, ja, waren we eigenlijk voor het eerst open en uh, prima boekingen. Ja, dat is goed. Dat die toeristen weer terugkomen. Dat is goed voor de oort. Dat is goed voor die geschiedenis. Egmond leeft weer. En zo is dat, de reportage van onze collega's van Enanius. Nieuws. En niet alleen Egmond leeft weer, maar wij leven ook weer als Zandvoorts... En uh, ja, zij hebben daar de voetjes op de grond en wij hebben de visjes op de grond. De visjes op de grond en uh, ja, het is, je hebt wel een uh, rijinstructeur nodig. Uh, Bijna wel, uh, ja. Om um, um, um alle pijltjes goed te volgen. Maar... In ieder geval voor de mensen met uh, de, de verwarring rondom de Haltestraat, donderdag tot en met zondag vanaf drie uur s middags tot 12 uur s'nachts gesloten. Ja, en het wordt wekelijks dat wordt dat geëvalueerd, dus ze, ze houden een vinger aan de pols. Zo is dat nou, verder zijn uiteraard toeristen van harte welkom. Maar hou je wel alsjeblieft aan de anderhalve meter, want uh, ja, anders gaat het fout natuurlijk.